Zes uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Syrische president Assad heeft gezegd dat het leger en de politie alle operaties tegen demonstranten hebben beëindigd. Hij deed dat tegen VN-chef Ban Ki-moon, die hem had gebeld over het buitensporige geweld van de afgelopen dagen. Zo vielen in de havenstad Latakia tientallen doden bij beschietingen door tanks en marineschepen. Naar het geweld van de afgelopen maanden in Syrië komt mogelijk een onderzoek van het internationaal strafhof.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 In Madrid zijn protesten tegen het bezoek van paus-Benedictus aan Spanje... dat vandaag begint, grimmig verlopen. Er waren duizenden mensen naar het Centrale Plein gegaan. Ze vinden dat Spanje zich de hoge kosten van het pausbezoek niet kan permitteren... gezien de economische crisis. De betoging begon rustig, maar later raakte de politie slaags met de actievoerders. Zeker zes mensen zijn opgepakt. De Indiaanse anticorruptieactivist Anna Hazare kan zijn hongerstaking voortzetten. Dinsdag werd hij opgepakt toen hij aan zijn actie wilde beginnen. Woedende aanhangers van Hazare gingen daarom de straat op. Hazare mocht de gevangenis uit, maar hij wilde dat pas doen als hij ongestoord aan zijn hongerstaking kon beginnen. De politie heeft nu beloofd dat hij twee weken actie mag voeren. Nog dit jaar wordt 7 miljardste aardbewoner geboren. Dat staat in een rapport van een Frans onderzoeksbureau. De bevolkingsgroei komt vooral voor rekening van Afrika... waar vrouwen gemiddeld vijf kinderen krijgen. Pas tegen het eind van de eeuw zal de groei afvlakken... en dan wonen er een kleine 10 miljard mensen op aarde. Het weer eerst wat zon, later bewolking en buien... mogelijk met onweer, hagel en windstoten... maximaal 20 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1-journaal, Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. Turkije heeft weer doelen bestookt in Noord-Irak. Correspondent Bram Vermeulen legt uit wat er loos is. En we praten verder over de plannen over van merkozy, zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel... en de Franse president Sarkozy tegenwoordig heten. En zo praten we met D66-europarlementariër Sofie in het Veld... Lowlands gaat weer beginnen. Na negen uur uh, hoort u de organisatie over dit uh, populaire festival. En in het komende uur de revival van de tango... en een opmerkelijke folder van het Uitvaartmuseum... een knutselplaat om je eigen doodskist te vouwen. Dat en meer in het Radio 1 Journaal tot half tien vanochtend. Maar we beginnen met het nieuwsoverzicht... In Madrid zijn gisteren duizenden mensen de straat opgegaan... om tegen het bezoek van de paus te protesteren. Volgens de politie waren er 5000 mensen op de been. De organisatie heeft het over 20.000 aanwezigen. De demonstranten zijn boos over de hoge kosten van het pausbezoek... ter ere van de wereldjongere dagen. De paus komt vandaag naar Madrid. NOS-collega Stef Heeman legt uit wie er op het plein stonden. Zo'n 100 organisaties hadden tot het protest opgeroepen. Onder andere republikeinen, homoseksuelen, progressieve katholieken... en verontwaardigden de Spaanse jongeren die al vanaf 15 mei demonstreren. De Spaanse regering heeft tussen de 50 en 60 miljoen euro uitgetrokken... voor het pauselijk bezoek en het evenement. Zeker zes mensen werden tijdens het protest opgepakt. Om verdere problemen te voorkomen, sloot de politie het centrale plein af. De demonstratie verliep het eerste anderhalf uur geweldloos. Het bleef bij heen en weer scanderen van leuzen. tussen deelnemers aan de Wereldjongerendagen en de demonstranten. Later werd het sfeer grimmiger en raakte politie en demonstranten even slaars. De demonstranten vinden dat Spaanse burgers niet mee zouden moeten betalen aan het pauselijk bezoek. Zeker niet nu Spanje in een economische crisis verkeert. In deze manifestatie zijn er binnen de convocaties Christen We zijn niet tegen het feit dat 100% van de samenleving katholiek is. Voor de Wereldjongerendagen hebben zich ongeveer een half miljoen katholieke jongeren ingeschreven. De Indiaanse activist Anna Hazade heeft van de politie toestemming gekregen om de komende 15 dagen in hongerstaking te gaan in een park in New Delhi. De activist werd dinsdag aangehouden toen hij met zijn staking wilde beginnen. En dat leidde tot veel protest in verschillende Indiaanse steden. Hazare wilde de hongerstaking beginnen voor een strengere anticorruptiewet. Samen met meer dan 1200 medestanders werd de activist opgepakt. De protesten van dinsdag hebben zich gisteren uitgebreid. All the youth of this nation. We feel the time has come that we should come up and fight Hazare mocht de gevangenis gisteren al verlaten... maar wilde dat pas doen als hij ongestoord zijn hongerstaking mag uitvoeren. De Indiaanse regering is niet blij met de acties van Hazare. Volgens de premier snapt Hazare niets van het anticorruptiebeleid en zoekt hij bewust de confrontatie. De manier waarop Hazara de corruptie wil bestrijden is totaal onwerkelijk... en zal onze democratie schaden, zei premier Singh in het Indiaanse parlement. Straks praten we verder met correspondent Lucas Waagmeester. President Obama is niet bang dat de VS in een economische recessie terechtkomt. Dat heeft hij in een interview met nieuwszender CBS gezegd. Ik denk niet dat we are in de danger van een recession, recessie... maar we zijn in de danger van niet een recovery die snel genoeg is... om met wat een genuuele ongebruikcrisis is voor veel mensen. En dat is waarom we meer moeten doen. Obama houdt er wel rekening mee dat de economie minder hard groeit. Maar vergeleken met de problemen van bijvoorbeeld Griekenland... valt het volgens Obama in de VS wel mee. We kunnen deze problemen veranderen met veel landen de wereld... The adjustments we have to make are so much more modest, and I think that's part of the reason why the American people are so frustrated. It'd be one thing if uh we had the kinds of problems that a Greece did, where you know you potentially have to uh completely restructure your economy and your society. That's not the situation here. Here we're talking about closing some loopholes in the tax code. Griekenland moet mogelijk de hele economie herstructureren terwijl de Amerikanen alleen een paar mazen in de wet hoeven te dichten, zei Obama. Het herstel van de Amerikaanse economie moet wel sneller gaan, want anders kan het volgens de president gevolg hebben voor de werkloosheid in de VS. De Amerikaanse politie heeft een jongen van 17 jaar gearresteerd die een bomaanslag had willen plegen op zijn oude school in Tampa. Naar aanleiding van een tip vond de politie een manifest in de kamer van de jongen en daarin stond precies hoe hij de school wilde opblazen. De politiechef. Ze found a manifesto written by Jared that outlined minute by minute what his actions were going to be on the first day of school to include detonating uh, explosive devices through the school. De jongen had materiaal in huis om bommen te maken. Hij was vorig jaar van school gestuurd. En als wraak wilde hij meer slachtoffers maken dan 12 jaar geleden op Columbine vielen. There were two individual faculty members that were specific targets En then he also mentioned uh, het is het wens om meer casualties te maken dan ze op Columbine hebben. 13 mensen werden toen op Columbine doodgeschoten. De directeur van de school was behoorlijk geschrokken, want hij ziet zijn leerlingen als zijn kinderen. Als er iets is, is er een attack of een threat aan mijn school. Ik voel het als ze mijn familie veroorzaken. De directeur was goed voorbereid, want de school had net een dag van tevoren een veiligheidstraining gehouden. It's ironic, because we had just done our safety training here at Freedom yesterday morning, and we had talked about lockdowns and situations like that. We'd done our safety training, and I was up sitting literally at this same podium, telling the telling the teachers this is a realistic situation. We need to be prepared for this. Als school moet je volgens hem altijd op aanslagen voorbereid zijn. De Britse kroonprins Charles en zijn vrouw Camilla hebben een aantal wijken bezocht waar vorige week rellen waren. In onder meer de Londense wijken Tottenham en Hackney spraken Charles en Camilla met mensen die door geweld hun huis kwijtraakten. En ook ontmoetten ze brandweerlieden en andere hulpverleners. Hun bezoek werd zeer gewaardeerd. Dat respect, om hem te komen tot ons niveau, dat betekent veel. Volgens Charles is de bende-cultuur het grote probleem. Mensen worden lid als een schreeuw om hulp, zei hij tijdens een bezoek. Ik denk mean, nog steeds dat het probleem is dat mensen gingen doen omdat het een kreis om hulp is. In feite, ze kijken naar een framework, een sensie van belang en liefde. Welzijnswerkers zeggen dat de rellen mede een gevolg zijn... van de drastische bezuinigingen op jeugd-, welzijns- en werkgelegenheidsprojecten. Prins Charles beloofde ook financiële hulp. Uit zijn liefdadigheidsfonds stelt hij ongeveer 3 miljoen euro beschikbaar... om kansarme jongeren in achterstandswijken te ondersteunen. In Emmen maken flatbewoners zich grote zorgen. De man, die was aangehouden in verband met de explosie in hun gebouw... is gisteren vrijgelaten... De bewoners zijn er niet gerust op. Stel je voor dat hij terugkomt, uh, je weet het niet. Je gaat malen, je gaat dingen denken. Wij weten niet uh, wat we te wachten staat. We zijn net bij de politie geweest, die kunnen niks voor ons doen. Ja, als hij hier al gesignaleerd wordt, moeten we maar even bellen en uh, ja, afwachten. Zondagochtend was er een grote knal in het gebouw. De politie liet de man wegens onvoldoende bewijs gaan, maar ziet hem nog wel als verdachte. De flatbewoners kunnen niet geloven dat de man zonder vaste woon- en verblijfplaats al zo snel weer vrij is. We voelen ons heel erg onveilig. Het is ook gewoon nog een stukje ongeloof dat het gewoon nu al uh, zo is. En we zijn gewoon bang voor wat er komen gaat. De bewoners zijn bang dat de man opnieuw bij hun flat opduikt. Kijk, ik heb een hond en ik moet hem s'avonds uitlaten. Maar goed, uh, mijn buurman heeft dus ook een hond. En dan gaan we gewoon met een hele groep naar buiten. Maar ja, je weet niet wat er te wachten staat. Straks staat hij er wel weer bij een andere hongerknuppel knuppel, of weet ik veel. Ja, je weet het niet. Of je bent even niet verdacht en je krijgt er één één keer één in je nek. Nou, dan ben je mooi klaar. En dan het financiële nieuws. De aandelenbeurzen op Wall Street hielden de eerst, eerdere winsten niet vast. Vooral technologiebedrijven hadden last van de tegenvallende vooruitzichten van computerfabrikant Dell. De Dow Jones-index eindigde vrijwel onveranderd. Technologiegraadmeter NASDAQ zakte mede door de afstraffing van Dell met 0,5%. En tot slot de beurs in Azië. In Japan wordt alweer vier uur gehandeld. De Nikkei-index staat bijna een half procent in de plus. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog eens terugluisteren via onze podcast. Die staat iedere werkdag op nos.nl slash radio1. Via die site kunt u zich ook gratis op de podcast abonneren. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is twaalf minuten over zes. Financieel gaat het goed met U2. Zanger Bono belegde twee jaar geleden... 210 miljoen dollar in Facebook, de website. Nou, inmiddels is dat aandeel 975 miljoen dollar waard. En daarnaast verdienen de vier bandleden 736 miljoen... met hun laatste tournee. Een 360-degree tour die vorige maand werd afgerond... is daarmee de meest succesvolle tour ooit. En dat is ook goed nieuws voor minister De Jager... want U2 is als bedrijf gevestigd in Amsterdam... en betaalt dus hier belasting. Twisting your side I'll wait for you Sleight of hand and twist of fate On a bed of nails she makes me wait And I wait without you The storm will reach the shore You to With or Without You, de band die dus ook dit jaar de Nederlandse schatkist spekt. Studeren kost geld, maar het leven naast de studie ook. De gemiddelde studieschuld is tegenwoordig 14.500 euro. Dat is 6.000 euro meer dan een paar jaar geleden. De campagne Slim Studeren is Geld Beheren moet daar ook dit jaar weer verandering in brengen. Studenten gaan andere studenten advies geven over het omgaan met geld. Verslaggever Jessica van Spengen was bij de aftrap van de campagne in Utrecht. Laura, hoe hoog staat de teller bij jou? Op uh, 22.300 en een beetje. Kijk je er vaak naar? Nee, ik denk dat ik in vier jaar tijd drie keer heb gekeken. Want je baalt er wel van? Ja, tuurlijk. Het is, uh, ik moet het wel terugbetalen. Het wordt niet kwijtgescholden. Dus, uh... Nou zou je zeggen, het is je eigen schuld. Ja, ik heb er zelf voor gekozen. Maar uh, de situatie was er niet naar om het zonder uh, lening te doen. Ik moest alles zelf betalen. De huur, het collegegeld, euh, nou ja, laptop die je nodig hebt, excursies. Eigenlijk alles wat je kunt verzinnen, moest ik zelf betalen. Op zich gaat dat wel met die lening erbij. Je ziet er heel hip uit. We kijken even ook in je tas. Ik zie in de uitverkoop. gimpen. Ja, ik koop alles in de Dat Vind ik ook leuk, hoor. Maar wel 35 euro sticker nog. Ja, maar normaal 70. Je ja. zou kunnen zeggen, neem een baantje. Ik heb ook een baantje. Maar met de studie die ik doe is het niet mogelijk om uh, te zeggen ik kan elke dinsdagavond en donderdagavond kan ik werken. Het is zo uh, dynamisch dat ik voor werkgevers onbetrouwbaar ben en die zitten dan ook niet echt op je te wachten. En als je stage loopt bijvoorbeeld dan ben je ook fulltime onder de pannen. Ben jij een uitzondering? Nee, helemaal niet. Ik heb nu uh, rond de 12.000 euro schuld. Maakt je ook niet uit verder? Nou ja, ik moet nu nog vier jaar studeren en ik wil gewoon een hele leuke tijd hebben. Studieschuld? Nee. Waarom niet? Ja, gewoon een uh, leuke baan en hard werken. En een scheur in je broek, dus gewoon niet de luxe kleren? <laughs> ja klopt, de rest is in de was. Hoeveel heb jij? Ja, ik heb het nog nooit gekeken eigenlijk. Maar ik leen wel wel bij. Maar hij uh, okay, heeft tien jaar de tijd om het af te betalen, dus, uh, dus dat komt helemaal goed. Om ervoor te zorgen dat die studieschuld wat minder oploopt... is er nu dus Slim Studeren is Geld Beheren, Sanne Hoving. Ik uh, ga in Groningen training geven aan studenten. Hoe staan studenten er nu voor? Wat doen ze nu fout? Uh, de gemiddelde studieschuld van studenten is nu uh, meer dan 14.000 euro. Een paar jaar geleden was het nog 8.000 euro. Dus het is behoorlijk gestegen de afgelopen jaren. En uh, nou, in mijn omgeving zie ik ook dat studenten vaak lenen voor helemaal niet studiegerelateerde dingen. Ze lenen voor een vakantie of voor een paar nieuwe schoenen. Wat kan een student anders doen? Dus heel veel studenten laten hun post liggen. Uh, die weten niet wat voor rekeningen er binnenkomen. Die uh, laten dat oplopen. Dan komt er op een gegeven moment een uh, incasso-kosten overheen. Maar waar kun je bijvoorbeeld op besparen? Ja, hele simpele dingen als uitgaan. Neem eens een keer alleen contantgeld mee en niet je pinpas. Zodat je niet met je dronken kop 50 euro uit de muur trekt. Ga boodschappen doen met huisgenoten. Nou, voor meer mensen kookt altijd voordeliger. Is eigenlijk bekend bij studenten wat de gevolgen zijn van zo'n hoge lening? Wij denken van niet. De rente voor een, lening, een studentenlening is variabel. En heel veel studenten denken dat die, lening, of die rente niet bestaat of heel laag is. Ja, terwijl dat achteraf best wel uh, duur uit kan vallen. Laura, maak jij je zorgen voor straks? Nee, ja, ik, ik, ik weet dat die schuld er aan zit te komen of de betaling ervan. Maar ik verwacht uh, dat als ik gewoon een, uh, een baan heb, dat het er gewoon af gaat. Net zoals dat je, je huur betaalt, gaat je lening eraf. Ik zou af en toe wel eens mezelf vervloek hadden denken... Oh, dat had best wel iets minder per maand kunnen zijn. Maar... Ik heb er ook een hele leuke zin tijd voor terug gehad. Dus ja, nee. De campagne Slim Studeren is geld beheren, is overigens ontwikkeld door het Niebud. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. De kans is groot dat er komend weekend niet gevoetbald wordt in Spanje. De spelers dreigen met een staking, vertelt correspondent Edwin Winkels. 200 voetballers uit de Spaanse Primera Division en de Tweede Divisie, die hebben een groot deel of een deel van hun de salaris voor het seizoen nog niet ontvangen. En uh, ja, het is een nieuw seizoen begonnen. Dus wat wil de rest van de nu? Nee, laten ze eerst de schulden van vorig jaar voldoen. En laten de, de bond een garantiefonds opstellen om dit soort zaken te voorkomen. En als we dat niet doen, dan gaan we niet voetballen. Vrijdag is er overleg tussen de spelersvakbond en de organisatoren van de competitie. En dan moet duidelijk worden of er nog een oplossing komt. Er werd gisteravond nog wel gespeeld om de Spaanse Supercup... tussen Barcelona en Real Madrid. Barcelona won met 3-2. Na de vorige vier keer dat Madrid en Barca samen samenstreden... om de Spaanse trofee, ging de beker steeds naar de Madrilenen. Barcelona won de cup niet zonder slag of stoot. In de laatste minuten gingen de spelers met elkaar op de vuist. Na een overtreding van Marcelo op Fabregas, die debuteerde bij Barcelona... Marcelo en Eusil van Real en Villa van Barcelona kregen een directe rode kaart. Trainer José Mourinho van Real Madrid liet zich ook niet onbetuigd... want hij kneep een assistent van Barcelona in zijn wang. In de voorronde van de Champions League won Bayern München gisteravond met 2-0 van Zurich. Het tweede doelpunt van de Duitsers werd gemaakt door Arjen Robben. Hij haalde weer eens ouderwets uit vanaf de rand van het strafschopgebied. De Nederlandse trainer Robert Maaskant won met Wislo Krakow van Apple Nicosia. En bij Krakow stond ook Kiel Jalins in de basis. In Rotterdam is gisteren het EK Dressuur begonnen met de landenwedstrijd. Voor Nederland verscheen een nieuwe naam aan de start. Sander Marijnissen. Hij maakte zijn debuut. Edwin Cornelissen maakte de dag mee van de ruiter en zijn paard Moetwil. Het officieel begonnen, het EK Dressuur. En als je het complex zo op kunt lopen, is het eerste wat opvalt, de verzameling aan winkeltjes. Die verkopen alles wat met paarden te maken heeft. Nou Wij verkopen boeken, paardenboeken. Zadels. Rijbroeken, rijjasjes, t-shirtjes, polootjes, jassen, vestjes. Wij verkopen handgemaakte laarzen. polo voor polo-spullen. Allemaal hier te verkopen, Ja. En even verderop, het Horikaplein. Daar komen we vrijwilligers tegen. Uh, ik doe hekjes openen en protocollen lopen. Maar vooral ook heel veel publiek. Zeg eens eerlijk, ooit van Sander Marijn ze gehoord? Nee. Nee. Nee, nee. <laughs> nee. Ja, natuurlijk heb ik daarvan gehoord. Ja, het zeker weten. Ja, dat was een hele bekende dressuurruiter. De vierde ruiter van het Nederlandse team. Oh. <laughs> Inderdaad, de vierde ruiter van Nederland en de eerste die in actie moet komen in de landenwedstrijd. Om kwart voor twaalf ochtends betreedt hij de arena voor een thuiswedstrijd. Nou, wauw. Ik was zeer onder de indruk geloof, van het hele stadion. Er zijn ontzettend veel mensen. En iedereen was dol enthousiast. Het is natuurlijk gewoon het hele, het hele entourage. Rotterdam is gewoon schitterend. Ja, het mond uit in een gewoon super sport. Als het begroetingsapplaus dan is verstopt, begint de proef van Sander Marijnse en zijn oude trouwe viervoeter Moedwil. Ja, ik heb wel al heel lang. Ik heb Moedwil vanaf zijn 3,5 jaar heb ik hem gekregen op stal. En toen was hij eigenlijk nog zo groen als gras. Dus ik heb hem zelf eigenlijk alles aangeleerd. Dat paard is echt gewoon mijn vriend. En uh, ja, hij is van mezelf. Dus ik, ik kan ook gewoon zelf bepalen of ik hem hou. En ja, Moedwil mag bij ons blijven totdat hij doodgaat. Want je hebt wel eens op het punt gestaan, of voor de keuze wellicht gestaan, om hem te verkopen. Ja, we hebben meerdere malen een heel hoog bod vermoeden gehad. En dat is natuurlijk al een paar jaar terug. En uh, is dat zo, Soetjes uh, aan werd dat steeds meer en meer en meer en meer. En, uh, maar wij hebben het nooit gedaan. Wat was dat? Dat je dan inderdaad toch zegt: ik kies niet voor dat geld, maar voor het paard. Nou, voor het paard, omdat hij, me gewoon, omdat hij bereid is om altijd alles voor me te doen. En dat je dan financieel de schaapjes op het droog had kunnen hebben, is dan eigenlijk minder belangrijk? Ja, voor mij wel. Kijk, uh, geld is altijd mooi, maar. Uh... Als je zo'n paard hebt, dan moet je ook gewoon tevreden zijn. Als de proef erop zit, klinkt er een ovationeel applaus. Teamgenoot Hans Peter Minderhout heeft toegekeken vanaf de tribune. Hoe heeft Sander het gedaan? Um, heel goed, vind ik. Hij heeft uh, geen, uh, geen fouten gemaakt. En, uh, het, zag er, uh, het zag er goed en, uh, en, en vloeiend uit. En ik denk dat hij echt uh, super tevreden mag zijn uh, dat hij met zijn debuut zo'n proef neer heeft gezet. En belangrijk natuurlijk, hè, zo'n eerste stap voor een teamprestatie. Nou ja, het is altijd fijn dat die eerste score natuurlijk gewoon uh, staat. Dat voor die andere ruiters een stuk fijner, ja. En nadat Sander Marijnissen met de hoed in de hand en een euforisch gebaar het publiek heeft bedankt, komen we hem tegen achter de schermen, waar er nog druk wordt nagepraat over zijn proef. En ik vond jou twee geweldig. Ja. Dat verruimt een heel Super. mooi. De score had best wel hoog mogen zijn. Maar ja. het was echt fijn, hè? Ja, dankjewel. Ja, ik vond het geweldig dat iedereen zo meegeleefd heeft de afgelopen weken. Zeg maar. ja, ik, heb, ik weet het natuurlijk ongeveer twee weken. En iedereen, ik heb zoveel sms'jes en zoveel reacties op Facebook gehad en op de, op de mail gehad. Het is gewoon geweldig om, om te zien hoe iedereen met je meeleeft. vijfde plaats is het voor Sander Marijnissen na dag 1 van het EK Dressuur. Hij is meer dan tevreden en dat geldt ook voor het publiek. Hij ah, heeft super gereden. Heel goed? Ja, ik vond het heel goed. Ik vond het ook heel goed gaan hoor. Het paard had hele mooie krullen in zijn staart. En morgen? Dan komen de echte kanonnen in actie. En uh, daarmee bedoelt Edwin Cornelissen later vandaag. Voetje, voetje, voetje, voetje, voetje, voetje, voetje, voetje. Voetbal Zoeko 103. Radio 1, het nos journaal Met doorhalt meegens. Goedemorgen, de Syrische president Assad heeft gezegd dat het leger en de politie alle operaties tegen demonstranten hebben beëindigd. Hij deed dat tegen VN-chef Ban Ki-moon, iemand gebeld over het buitensporige geweld van de afgelopen dagen. Zo viel in de havenstad Latakia tientallen doden bij beschietingen door tanks en marineschepen.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 En nog dit jaar wordt de 7 miljardste aardbewoner geboren... staat in een rapport van een Frans onderzoeksbureau. De bevolkingsgroei komt vooral voor rekening van Afrika... waar vrouwen gemiddeld vijf kinderen krijgen. Pas tegen het eind van de eeuw zal de groei afvlakken... dan wonen er een kleine 10 miljard mensen op aarde. Het de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is op dit moment wisselend bewolkt... en in het oosten komen een aantal buien voor. In de rest van het land is het droog... en het is nu zo'n 12 tot 15 graden. De komende uren verlaten de buien het land en verloopt de rest van de ochtend overwegend droog. Naast de wolkenvelden zien we ook af en toe de zon. Nou, vanmiddag neemt geleidelijk de bulking verder toe en daarmee krijgt de zon het steeds moeilijker. Gaandeweg de middag neemt ook de kans op een bui toe. De middagtemperatuur loopt vandaag uiteen van 18 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. En er staat vandaag een zwakke tot matige wind en die komt uit het noordoosten. Vanavond dan nemen de buien in aantal in intensiteit toe. En vooral in het zuidoosten is ook kans op onweer en windstoten. Morgen, vrijdag, dan is het wisselen bewolkt... en maakt vooral het oosten nog kans op een enkel buitje. Het wordt dan zo'n 20 graden. Een heel goedemorgen. U luistert naar het Radio 1 Journaal. Het is uh, twee minuten over half zeven. De tango is in zijn geboorteland Argentinië bezig aan een revival. De muziek en dans, die in de 19e eeuw samensmolten... tot een gepassioneerde levensuiting dreigde te worden tot een plichtmatig commercieel nummertje voor toeristen. Maar nu hebben jongeren de tango herontdekt... en ontdaan van zijn stoffige imago. Muziek van het Ciudad Baigon Tango Orkest... De groep bestaat uit twaalf jonge mannen en vrouwen. Bandleider is Hernon Cabrera. Hij vertelt dat zijn ouders niet van de tango hielden. Ze luisterden naar de Beatles. Ze behoorden tot de generatie die in opstand kwam tegen de gevestigde orde. Mijn Mijn de Beatles en de revolutie era muy contradictorio. Después bueno, cuando ja, nosotros queremos hacer la revolución, pero desde otro lugar. De tango sloeg een generatie over, zegt Cabrera. Mijn ouders hadden er niets mee, maar mijn grootouders wel. Net als ik. Porqué. Porqué. Justo ahora. me parece que se salte een generatie. Mijn padres no lo hielden. Mijn abuel no. Mijn abuel componia tango. Mijn padre no. En ik nu sí. Violist Ismaël Bartolomé van Tango Orkest La Bidu is pas 15 jaar. Natuurlijk houdt hij ook van andere muziek. Ik luister ook graag naar Metallica, zegt hij. Maar de tango is iets van onszelf. Het zit in ons bloed. En het is goed dat jongeren de tango ontdekken. Het is niet meer alleen voor oude mensen. De tango raakt aan sociale thema's, zoals Rock dat vroeger deed. Niet altijd even diepgravend. Meestal gaat het over de problemen van alle dag. In die zin maakt het deel uit van het moderne leven, vindt violist Gabriel van Ciudad empieza Als je het género begint, a entender dat het tango een toen ik me in de tango verdiepte, gebeurde er iets met me... vertelt zangeres Josefina Rosenwasser. Het drong langzamerhand tot me door dat de tango een gevoel is... dat vooral leeft bij mensen uit de grote stad. Dat gevoel, daar draait het om. En je moet jong zijn om door de tango te worden geraakt, zegt de zangeres. Wie voor zijn dertigste jaar aan de tango verslingerd is geraakt... blijft dat een leven lang. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires wordt momenteel het wereldkampioenschap tango dansen gehouden. En daaraan doen meer dan 400 dansparen mee. En het evenement trekt volgens organisatoren zo'n 350.000 bezoekers. Hoe moeilijk is het om op streng beveiligde plaatsen te komen? De hele week probeert verslaggever Menno Reemeijer dat al. En vandaag moet hij wel heel veel beveiligingshobbels nemen, want uh, hij gaat naar de Nederlandse Bank. Gaat aan de binnenge? Ik ga waardebergen. Oh, mooi. Tenminste, dat heb ik al een hoop meegemaakt. Qua beveiliging. Maar dat ik zelfs een telefoon. en een portemonnee niet mee mag nemen. Even kijken. Als je de afdeling afgaat, word je gevisiteerd. En om er zeker voor te zijn dat je geen bankbiljet hebt meegenomen. moet je voordat je erop gaat. alle waarden uh, ingeleverd hebben. Uh, dan we, gaan, kan nooit... we gaan echt biljetten zien zometeen. Ja, dan, uh, dan uh, uh, weten we zeker dat er geen bankbiljetten uh, de afdeling afgaan. Deze die er exact. niet eerder op gegaan zijn. Klein geld in mijn zakken. Nee, ook geen klein geld. Sleutelsje mee. dat gaan we horen. En natuurlijk ook door een metaaldetector. En dan nog een paar sluizen door. En dan zijn we eindelijk op de afdeling waar het om gaat. Nog niet de kluis, daar ben ik nog niet. Het is de droom van menigeen, denk ik. Wat je hier ziet: stapels 20-euro-biljetten die worden gesorteerd gesorteerd op uh, uh, in ieder geval dat er geen falsificaten worden doorgelaten uh, maar ook op uh, fit of unfit zoals wij dat noemen en banklitten die fit zijn die gaan weer terug de circulatie in en alles wat unfit is wordt hier online aan de machine meteen vernietigd en dat wordt tot, uh, tot worsten geperst Wim van Workem van de afdeling cash operations bij de Nederlandse bank waar we nu staan, waar komt dit geld vandaan? Dit geld komt van banken die leveren aan de Nederlandse bank eigenlijk alleen maar geld waarvan zij denken dat het niet meer geschikt is voor circulatie. En wij checken dat allemaal integraal hier nog een keer en zorgen dat wij schone biljetten of nieuwe biljetten weer aan hen terugleveren. Hoeveel geld gaat hier nou op een dag doorheen? Enig idee? Ja, geld. Zo'n 2 miljoen bankbiljetten uh, verwerken we per dag. Met die twittigjes schiet het aardig op? Dit uh, gaat heel erg hard dan, ja. ja, ja. Aardig vakantiegeld. Zeg, en die mensen die hier werken? Worden ze gefouilleerd? Uh, ook zij, als ze de afdeling afgaan. Als ze de afdeling opgaan, mogen ze uiteraard geen waarde meenemen. Nee. Door, dat wordt, uh, ze moeten door een detectiepoortje en dat, uh, dat wordt allemaal gesignaleerd. Als ze de afdeling afgaan, dan is het een soort random uh, generator. Als ze uh, uh, uh, aan de beurt zijn, dan, uh, ja, dan worden ze ook ge gevisiteerd, heet dat. Uh, uh, alle zakken leeghalen, uh, uh, globaal kijken of er waarde meegenomen ja. zou kunnen zijn. Aan de ene kant is het de droom van ieder mens ongeveer. De pakjes van 20 euro die uh, worden gesorteerd. Maar wat ik nu zie, is ongeveer de nachtmerrie. Het is geld wat vernietigd wordt. Nou, wat, wat, daar, wat daar gebeurt is dat de bankbiljetten die niet meer fit zijn voor de hercirculatie, die worden inderdaad vernietigd. Frank Eldersson is sinds 1 juli verantwoordelijk voor het uh, betalingsverkeer bij de Nederlandse bank. We zijn natuurlijk bezig om te zoeken naar de verboden gebieden. Nou, heb ik hier al uh, het, het nodige aan veiligheidsmaatregelen achter de rug. Als ik nu tegen u zeg, nee Eldersson, uh, laat me die kluis met goud zien. Dan zeg ik dat ik me dat heel goed kan voorstellen dat u dat graag wilt zien. Uh, ik werk nu zelf 11 jaar bij de Elitse Ik pas onlangs uh, zelf dat ik uh, kluis mogen bezoeken. Met andere woorden, ik kom er niet in, dat wilt u zeggen. Ik vrees het niet. <lacht> Mag ik vragen hoeveel goud er ligt? Uh, um, wilt u dat vertellen? Dan moet u denken aan ongeveer 600 ton. Dat vertegenwoordigt een waarde eind 2010, ik heb het nu niet voor vandaag nee. uit de rekening, van, um, uh, van ongeveer 20 uh, miljard. Um, dat ligt voor een deel hier en dat ligt voor nog een groter deel... Bij de Federal Reserve Bank uh, en ook een stukje in Canada en in Engeland. En, en wat vertegenwoordigt het nog? Ik bedoel, kunnen we daar onze staatsschuld mee betalen, Smoed? Laat ons er maar heel goed op passen. Ja? Um, goud is ook meer. Goud geeft een zeker vertrouwen. U weet, vroeger uh, was, was iedere gulden gekoppeld ja. aan, uh, aan goud. Ja. Dat is losgelaten. Um, maar het is uiteindelijk een, een, een ultieme vorm van, van, van waardevastheid die, die wij als onderdeel hebben van, um, van het vertrouwen wat wij in de bankbiljetten proberen te waarborgen. Goedemiddag. Goedemiddag, ik wil de gasten van de afdeling aflaten. Oh, Bas, je mag even ja. spullen. Wat moet wat, oh, ik? zakken laten zien. Laten laten zien. Laten laten zien? Zacht zacht? Ja. Alles wordt doorgelopen om te kijken dat ik niet per ongeluk... <laughs> van die mooie 20 eurobiljetten heb meegenomen. Ik ben helemaal fijn, ik mag mee. Ja. Ja, zegt de baas, Frank Elderson nu Ja, zeker. Mijn portemonnee. Een verslag van Menno Reemeijer. Het is tien minuten over half zeven. De 84-jarige Jo van Kanthout uit Goes gaat vandaag gewoon weer aan het werk. Gisteren werd haar tabakswinkel aan de voorstad in Goes voor de zevende keer overvallen. Twee jonge mannen drongen ochtends vroeg haar winkel binnen... Daarbij kwam Van Kalmthout ten val en raakte ze buiten bewustzijn. Maar smiddags deed ze de winkel gewoon weer open. Aan Mark van Leijden van Omroep Zeeland vertelt ze wat er gebeurde. Die komen niet binnen, meneer. Die komen niet binnen. Die sturen naar binnen. En dan vliegt dat bankje, dan vliegt ergens weg. En dan sluit die deuren dicht en dan weet ik het. Dan ben ze. En het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde... alleen wel voor de eerste keer dat er iets met u gebeurde? Ja, dat is de eerste keer geweest. Ja, want hoe kwam het dat er iets met u gebeurde? Omdat ik door het gangetje hing en die andere deuren hing. En dat ik zei, dan zat er bij kaufjes op de kop. Ik zei, ik zou eerst die kaufjes van je kop trekken. zei ik zo. En ja, toen kreeg ik die op donder. En ja, toen, toen viel ik. En dan, toen was ik weg. Bent, was u dan niet bang toen, uh, toen, toen u overvallen werd door die uh, jongelui? Ik schrik er niet meer van. Echt niet. Ik schrik er niet meer van. Nee. Hoe durf je het winkeltje nog te doen, zei ze... Ik kan er niks aan doen, die angst want dan, dan moet ik een dicht doen. Dan moet ik ophouden. Ja, want u bent bonte blauw. Je heeft een, een blauwe ja, heup, een blauwe ja. armen ja, zie die blauwe plekken. Ja. Uh, je heeft ja, een gekneuze ja, vinger. Ja, geraakt, hoor. Hoe kunt u dan gewoon vandaag opengaan? gaan? winkeltje dicht dat bestaat niet. Bestaat niet. <lacht> ik doe dat zo... Hoe kan dat zo graag doen? Maar ik doe dat zo graag. Hoe waren de reacties nou vandaag? Nou, uh, toch wel, ja... Het is erg geweest. En een bloemetje gegeven en een kaartje gegeven. Ja, dat is wel meelevend. Ja. Wat deed dat u, dat, dat er zoveel belangstelling ja, was vandaag? Ja, dat doen wij goed. Dat is leuk, ja. Wat hebben ze precies meegenomen? Uh, het schuifje, ik denk 100 euro. meer in niet in gezeten. S'morgens vroeg niet. He. En, uh, nou, ik denk het toch wel... Zeven sloffen sigaretten en drie sloffen check, dat weet ik zeker, want er was een hartje van drie sloffen weg. Dus dat was En een slot of zeven sigaretten, dat zijn wij meegenomen. En hebben ze nog iets meegenomen? Mijn nulendoosje. Wat voor een doosje is dat? Dat nulendoosje. Dat, dat, dat vind ik het ergste. Dat vind ik het ergste. Ja, want dat heeft emotionele waarde voor u? Ja, ja. Waardheid het niet. Het heeft geen waarde. Mm -hmm. Het kon helemaal niet meer dicht, zat maar zo, zo oud was het. In mijn uste verzoen. Maar ja, dat was wel mijn doosje. Nou is ja, het al de zevende vallen. keer dat u uh, overvallen bent? Ja, de mensen zo. verklaren u toch voor gek dat u open blijft? Ik doe het graag. Ah. Ik heb wat te doen. Voor de wens dat ik heb het niet te doen, maar ik heb wat te doen. Zometeen een opmerkelijke folder van het Nederlands Uitvaartmuseum... met een opvouwbare doodskist voor pakketjes, goudvissen en zo. Maar eerst de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde zit bij de ANWB. Het heel kort zijn er momenteel nog geen files... en verwachten eigenlijk ook niet zoveel drukte. Ondanks dat de scholen althans basisscholen in de regio midden zijn begonnen... is er nog niet echt sprake van een ochtendspits. Ik denk dat er rond half negen, zo'n twintig kilometer file bij elkaar staat. Dat is dan vooral rond Rotterdam en bij Den Haag. We gaan het merken, Jolanne van der Velde bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Rick van der Westerlaken. Now, this one reaching out to other lovers who might be thinking of breaking up, huh? Formatie super Heavy met Miracle Worker. Het is 13 minuten voor 7. Voor AZ-trainer Gertjan Verbeek kan het een mooie week worden. Vanavond wil zijn ploeg richting het Noorse Ales een belangrijke stap zetten. Richting de Europa League. En deze week kon hij al met Roy Berens zijn gewenste rechtsbuiten verwelkomen. Toch hoopt Verbeek op nog meer versterkingen. Ja, nog één te gaan. Dan, dan, dan hebben we het echt het optimale plaatje. En Je kunt niet altijd van een optimaal plaatje. Hè? Want ik vind dat, uh, dat bijvoorbeeld ook iemand als uh, Van Huizen, uh, die afgelopen zaterdag op de bank zat. die kan uh, prima rechtsbek voetballen. Maar je, uh, het, is, het is dunnetjes. En, uh, en daarom had ik altijd iemand bij gehad. Maar er blijft altijd al iets te wensen over. Hè? Ja, want anders, als je tevreden bestaat niet. Hè? Nou, ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik absoluut heel tevreden ben over de wijze waarop. Uh, uh, als hij zijn, zijn, zijn zaken doet, beleid voert, uh, niet in paniek raken, rustig, rustig blijven en uh, gewoon weten wat ze willen. En uh, dan uiteindelijk krijg je toch graag wat je hebben wil. Uh, je neemt Roy Beerens al meteen mee naar Noorwegen, naar alleszoens. Maar is dat een soort kennismaking? Ja, als, wij, uh, als iedereen fit blijft, dan, dan, dan staat hij ook niet op bedstede-formulier. want ik neem altijd naar het buitenland 20 man mee. Nou, hij staat wel op bedstede-formulier, dus zodra ik nog geblesseerd raken, dan kan hij wel op het... Uh, ...op de bank zitten en, uh, en hij leed de groep sneller kennen en de groep leert hem sneller kennen. En in die zin is dat prima dat hij, uh, dat hij meegaat. Hoe staat hij ervoor? Nou, hij vindt zelf, en dat is, dat is niet onbelangrijk, dat hij er goed voor staat. Hij heeft uh, toch een, een, een prima voorbereiding gedraaid waarin hij uh, niet, geen last heeft gehad van blessures. Ze hebben nog wat testen gedaan bij Heerenveen uh, verleden weken en die weken ervoor. En ook daaruit bleek dat hij er goed voor stond. Nou ja, en... Uh... Uh, ik ken Herenveen als een serieuze club die dat soort zaken altijd heel goed uh, en, en serieus ter hand neemt. Dus uh, daar gaan we dan ook maar vanuit dat dat zo is. En uh, we zullen straks wel zien in, in, uh, in de partijspelletje, in de trainingen en eventueel in wedstrijden, in hoeverre die uh, club van de groep staat. Voorauitkijkend, wat is alles voor een ploegje? Je speelt op een keihard kunstgrasveld, is me verteld. Ja, ik heb natuurlijk als trainer van, van Heracles in het verleden hele goede ervaringen met kunstgras. Het zit meer tussen de oren als dat het uh, een belemmering is om goed voetbal te spelen. En, uh, het is maar net hoe je daarmee omgaat. En uh, in die zin uh, zie ik dat uh, niet als een voordeel, ook niet als een nadeel. Uh, je, je moet het gewoon accepteren, het is zo, je verandert er niks aan en je moet je energie stoppen in de wijze waarop je de ploeg wilt bestrijden. En daar zullen we onze handen vol, vol aan, aan, aan hebben. En dus uh, er is maar één, uh, één focus en dat is op de tegenstander. En is anders wel laten afleiden. Maar AZ moet dit klusje kunnen opknappen. Er wordt altijd zo minderwaardig over andere competities gedaan. Ja, en, uh, maar, maar dit is toch een ploeg die ook in de eredivisie gewoon in het linkerrijtje kan spelen. Mm. Uh, daar hebben ze het materiaal voor. En, uh, dus in die zin moet je dat niet onderschatten. Hè? Want uh, ook AZ moet gewoon uh, uh, uh, voetballen naast zijn kwaliteit. Hè? Want als hij dat niet doet, dan, uh, dan kun je ook van iedereen verliezen. Dat hebben we verleden jaar ook wel ondervonden. Omdat we tegen een aantal ploegen in het rechterrijtje het schip zijn uh, ingegaan. Hè? Laat ik nog maar even de wedstrijd Willem II aanhalen aan het einde van de competitie. Dus, maar, eerst uit en dan thuis. Ja. AZ is naar zijn verplicht om door te gaan. Nou, het is wel een keer een groot voordeel. dat de, de, de eerste keer is dat we in, in zo'n wedstrijd inderdaad eerst uit moeten spelen. En, en, en dus dat je weet op het moment dat je thuis speelt, uh, wat je voor een uitslag neer moet zetten. En uh, alle wedstrijden die hier vooraf moesten we eerst thuis een uitslag neerzetten. En dat proberen te verdedigen. Nou, en daar waren we niet uh, echt heel goed in. Ketjan Verbeek in gesprek met verslaggever op Fleur. Behalve AZ voetbalt ook PSV in de voorronde van de Europa League. De club uit Eindhoven voetbalt in Oostenrijk tegen Riet. Ja, Een nieuwe folder van het Nederlands Uitvaartmuseum is uh, op zijn zachtst gezegd nogal opmerkelijk. Het is namelijk een uh, doe-het-zelf-vouwmodel om een doodskistje te maken voor een huisdier. 50.000 van dit soort folders uh, is zijn verspreid door het uh, museum. Guus Luiter is directeur van het Uitvaartmuseum in Amsterdam. Goedemorgen. Ja, voor iedereen die het wil zien, ook op de website totzover.nl, is, uh, is het model uh, te zien. Compleet met uh, knip- en vouwranden en, uh, en uh, zijlijnen en zo. Uh, is het een beetje te doen, het uh, in elkaar zetten? Ik ben niet heel erg handig, maar uh, het is te doen. Ik kan het ook. U, u ja. kunt het ook en dat ja. is dan zeg maar een graadmeter? Dat is een graadmeter, ja. Ja, ja. Het is, het is voor uh, kinderen, hè, geloof ik? Ja, het is... Uh, Bedoelt. Je kan uh, als een nou, bijvoorbeeld een huisdier overlijdt samen met je met je kind het, het, het model kleuren, versieren, uitknippen, plakken in elkaar zetten en op die manier ook een, een ritueel maken uh, wat voor kinderen heel erg belangrijk is. Want wat leggen ze uit? wat wilt u hiermee bereiken? Uh, nou, wij willen hiermee bereiken dat uh, vaak is men bang om met kinderen over de dood te praten. Uh, juist het overlijden van de huisdieren is daar een goede aanleiding voor. Want is, is de dood in Nederland zo'n uh, taboe nog steeds? Nou, Het is niet meer zo'n taboe, maar het is toch altijd iets dat veel men, mensen moeilijk vinden. En dat begrijp ik uh, best. Uh, maar toch blijkt dat het uh, goed is voor kinderen om er wel eens over na te denken, ook uh, op de jonge leeftijd. Want wat, wat, wat helpt hen daarmee? Nou, op het moment dat dan iemand overlijdt die uh, wel dichterbij staat... als een uh, familielid overlijdt... Uh, dan kunnen ze er misschien nog iets beter mee omgaan. Nou uh, heb ik uh, toevallig een printje voor me liggen ook van de, van, de, van de doodskist. Nou is dit volgens mij niet het juiste formaat. Ik heb een A4-formaatje. Volgens mij past hier nog niet eens een muis in. Uh, wat is de oorspronkelijke uh, formaat van de folder? De folder, als je die helemaal uitvouwt is die A3. Oh, als ja. je dan het kistje uh, uit hebt gezet en in elkaar hebt gezet... Dan is het ongeveer 18 centimeter lang. Dat is nog steeds niet heel erg lang. Um, dus uh, het is uh, ook uh, alleen maar geschikt voor uh, goudvissen en uh, kanarenpieten en andere kleine beestjes. Ja. Op de website staat wel een pdf die je ook uh, bijvoorbeeld bij een printshop uh, groter zou kunnen printen zodat er een groter dier in past. Maar je kan het natuurlijk ook symbolisch opvatten. En uh, er op een uh, manier aan de slag gaan zonder dat er een dier aan te pas komt. Ja, want wat, wat mag eigenlijk uh, uh, aan huisdieren begraven worden in de tuin? Uh, nou, in de tuin mag je eigenlijk... Als de tuin van jouzelf is, mag je er wel een huisdier in begraven. Dus als de grond van iemand anders is, mag dat feitelijk niet. Aha, dus, maar ook een kat bijvoorbeeld? Het geldt uh, ook voor, uh, voor andere huisdieren, ja, voor Ja, Dan uh, ja, ja. ja, moet alleen dan wel een iets groter model uh, geprint ja. worden, ja, zou ik maar het zeggen. Is, het is wat dat betreft ook heel goed om er op een symbolische manier over te praten. Dat kan ook uh, heel erg goed. Er zijn overigens ook dierenbegraafplaatsen en speciale crematoria voor dieren. Dus daar kun je ook nog met je doosje terecht, zal ja. ik... Uh... En ja, daar zou je op een manier gebruik van kunnen maken. Al bij het echte begraven zou je toch wel een uh, kist, uh, kistje moeten gaan gebruiken. Hoe, hoe wordt er nou gereageerd op, uh, op uw folder? Nou, heel erg uh, positief. Veel mensen vinden het uh, uh, opmerkelijk, uh, interessant, uh, leuk, goed dat er uh, ook aandacht voor is. Ook een het beetje macaber misschien? Nou, nee, de reacties zijn eigenlijk tot nu toe heel erg, heel erg positief. Men uh, ziet ook de speelsigheid van het, uh, van het idee. Uh, het idee is van het communicatiebureau Kessels Kramer, die vaker uh, ja, hele creatieve ideeën hebben om zaken onder de aandacht uh, te brengen. Ja. En heeft u al kinderen gesproken die het uh, ook al onder ogen hebben gehad? Uh, ja, want we hebben het natuurlijk niet zomaar ontwikkeld. We hebben het natuurlijk ook met uh, kinderen over gesproken. We hebben het ook uh, al wat laten kleuren en fabriceren door kinderen. Ja, die gaan er heel erg natuurlijk mee om. De problemen die zitten veel uh, meer bij, uh, bij de ouders. Goed, wordt dus uh, flink uh, afgeknutseld met uw folder. Ja. Um, dank u wel uh, voor uw uh, toelichting, uh, Guus Sluiter, directeur van het Uitvaartsmuseum. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Met Raymond Serré. Honderden vaak oude bussen worden volgens de Telegraaf ingezet voor het vervoer van kinderen, gehandicapten en bejaarden. Zonder dat iemand goed toezicht houdt op de technische staat en de conditie van de chauffeur. Drie studenten schraakten maandag ernstig gewond in een oude partybus. Volgens vakbond FVV-bondgenoten en de Touring kan dit veel vaker gebeuren. Er zijn wettelijke regels geschrapt, waardoor iedereen die mensen gratis vervoert, zonder vergunning de weg op mag. Een groot rijbewijs en een APK-keuring voor de bus zijn genoeg. Allerlei instellingen en bedrijven rijden met bussen rond, maar niemand houdt daar toezicht op. Volgens de Telegraaf leidt het afschaffen van de vergunningsplicht tot het instand houden van oude, slechte bussen. De krant vindt dat de busbedrijven op hun verantwoordelijkheid moeten worden aangesproken. Want een foute busondernemer speelt met, zijn leven, met het leven van zijn passagiers. Nederlandse verpleeghuizen kampen met een grote tekort aan gespecialiseerde artsen. Daardoor worden lang niet alle ouderen goed behandeld... en worden ziektes en aandoeningen veel te laat ontdekt, schrijft het AD. Veel jongeren willen niet meer de ouderen geneeskunde in... want dat zou niet heroïsch genoeg zijn. Bovendien liggen de salarissen daar een stuk lager... Een huisarts verdient per jaar een ton, een specialist ouderengeneeskunde krijgt de helft. Maar door de vergrijzing is er juist steeds meer behoefte aan zorg. En daarom laten veel instellingen voor ouderenzorg de medische zorg nu over aan huis- en basisartsen. En dat brengt risico's met zich mee, omdat ze bepaalde ziektes te laat ontdekken. Op dit moment zijn er 180 specialisten ouderengeneeskunde te weinig. Hoe is het met Laurent Gbagbo, de ex-president van Ivoorkust? Dat vraagt de NRC net zich af. Gbagbo weigerde na de verloeren verkiezingen op te stappen... en ontketende zo'n bloedige machtsstrijd. De krant ging kijken in Corogo, een stoffig stadje in het noorden van het land. En daar zit Gbagbo gevangen in een witte villa. Aangenomen wordt dat hij op een dag... naar het Internationaal Strafhof in Den Haag komt. Veel mensen van uh, Corogo weten niet eens dat hij daar zit... vertelt een lokale journalist. Het laat hen koud... Hier denkt de boer aan katoen en cashewnoten. Er moet een nationale website komen voor beelden van verdachten. Burgers kunnen zulke beelden, bijvoorbeeld van overvallers of inbrekers... op zo'n online prikbord plaatsen. Ze moeten dan wel eerst worden bekeken en gecontroleerd door de politie. Dat voorstel doet Jacob Koonstam van het college... voor bescherming van persoonsgegevens in de Volkskrant. En zo komen de beelden sneller beschikbaar. En bij zo'n centraal prikbord laat je de rolverdeling intact, zegt Koonstam. De opsporing en vervolging gebeurt door politie en justitie... terwijl de beelden van burgers gebruikt worden. Nederlanders zijn best tevreden over hun werk en werkgever. Tweederde is blij met de baas en nog iets hoger percentage is ook blij met de baan. Blijkt uit een onderzoek dat in spit staat. In de IT-sector is de tevredenheid over het werk met drie kwart het hoogst. In de geplaagde sector transport, media en telecommunicatie... pakt slechts twee derde met plezier de broodtrommel in. Vergeleken met landen als Engeland, waar meer dan de helft ontevreden is... doet Nederland het volgens het onderzoek zeker niet slecht. Toch is het aantal mensen dat blij is met het werk wel licht afgenomen. De onderzoekers vinden dat zeker in een aantrekkende markt... er daarom continu geïnvesteerd moet worden in tevredenheid van werknemers. Want anders gaan ze er vandoor. Remos Re, hoe kunnen ze jou tevreden houden? Uh, met een lekker ontbijt. Dan ga ik nu verder. Uh... <laughs> ga lekker eten. Okay. Tot zover het mediaoverzicht. Straks na 7 uur natuurlijk verder met het Radio 1-journaal. En dan het KLPD, getuige zoekt in het onderzoek naar de snelwegschutter. Nu eerst het nieuws van 7 uur. Graag tot zo. Dit is Radio 1.